Goedemorgen, ik ben Dioke dit is het nieuws van NOSO3. Testen voor toegang blijft cashen, ook al wordt er nog maar weinig getest. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat die testbedrijven worden betaald voor de capaciteit... en niet voor het aantal wattenstaafjes dat de neuzen ingaat. Sinds het demissionaire kabinet een streep door alle festivals en clubnachten zetten... zijn dat er een stuk minder. Toch krijgen die testbedrijven elke dag 1 miljoen euro, verdeeld over 11 bedrijven. Air France KLM heeft ook de afgelopen maanden een flinke klap gehad. De afgelopen kwartaal verloor de vliegmaatschappij 1,5 miljard euro... net als in de eerste maanden van dit jaar. Air France KLM denkt dat het binnenkort wat beter gaat... omdat meer mensen op vakantie gaan. Ruimtestation ISS heeft onverwacht rondjes gedraaid. Gisteravond werd daar een nieuw onderdeel aangekoppeld en dat ging mis. Per ongeluk gingen de stuwraketten van dat ding aan... en begon het hele ISS te draaien stopte pas na drie kwartier. De astronauten waren niet in gevaar. Het was weer een Olympische medaillennacht in Tokio. We hebben er twee bij. Een gouden en een bronzen. Allebei bij het BMX'en. Niek Kimman en Merel Smulders. Sjezen over het parcours. Het wordt olympisch goud voor Niek Kimman. Wat heeft hij dit goed gedaan? Onwaarschijnlijk, ze doet het. Bronzen medaille Merel Smulders. Niet alleen maar feest en vrolijkheid. Judoka Henk Grol kwam in actie. Hij ging voor een plak, maar dat liep helemaal anders. Voor iets moois, voor een ultiem slot voor zijn carrière, van zijn carrière. Oh, daar gaat hij! Het, het is een bom! Het is een bom, het is klaar! Het is over en uit! Weet je, ik ben gewoon een stomme lul. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. Klaar, ik heb gewoon verloren. Ik krijg gewoon een score. Een punt. Ja, ik kan het niet goed maken. Dat is het verhaal. Morgen heeft hij nog één kans bij de gemengde landenwedstrijd. Dat is de allerlaatste wedstrijd in zijn judo carrière. Het weer een wisselvallig dagje met nu vooral in het westen regen. Vanmiddag en vanavond trekken de buien over het hele land. Stoort 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door wegwerkzaamheden op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daar heb je tussen de knooppunten Badhoevedorp en Rottepolderplein 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Web nu ZFM in de ochtend. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maillot, et la voix soumise en gondelier. Pour une cerise pour Avaiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 That's like rain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 Shut by your own bed, that was still in this bed. Jij net een kroonluchten, een hey, beetje een alles een beetje een beetje een beetje een beetje een je woning. woning, een vertoning. een vertoning, een scheerbroek, scheerbro, we flexen, maar dansen geen een Ik ben één met de flow, beetje niemand gaat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een de een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je je een beetje je beetje een beetje een beetje een beetje Oh, God.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 Zo spannend net ik in een rode jurk. Ik blijf schulp, ik ben niet meer tolling.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 Ssh, slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker. J, is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker dingen, jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch dan. Is wat ik zei tegen haar dus. Slaap lekker dingen, jij is lastig. Nog meer jij. Fantastisch toch Och meer jij is fantastisch toch Och meer jij is fantastisch toch